8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De onderhandelaars van de coalitiepartijen VVD en PVDA... praten vanavond met hun fracties over het resultaat... van de besprekingen met D66, ChristenUnie en SGP. Er is een resultaat bereikt, al wilden de fractievoorzitters... het woord akkoord niet gebruiken. Wel zeiden ze dat er zoveel voortgang is geboekt... dat de reden is om de fracties bij te praten... Mogelijk wordt later vanavond een akkoord gepresenteerd. Naar verluidt willen de oppositiepartijen zo'n 600 miljoen euro extra uittrekken voor onderwijs. De afspraken over de WW en het sociaal akkoord zouden in stand blijven. En een groot deel van de bezuinigingen op de kindregelingen lijkt van tafel. Het Nederlandse begrotingstekort komt in 2015 vrijwel zeker lager uit dan het internationaal monetair fonds voorspelt. Dat zegt president Knot van de Nederlandse Bank. Het IMF verwacht dat het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren boven de Europese norm van 3% uitkomt. En in 2015 zelfs op 4,8%. Knot zegt dat het IMF zich baseert op oude ramingen en dat het andere aannames doet. De vakbonden hebben de stakingen in de Kleinmetaal beëindigd. Werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De onderhandelingen lagen sinds juni stil. Vanmiddag begonnen de gesprekken weer en dat leidde meteen tot een akkoord. Daarin is onder meer een landsverhoging voor volgend jaar opgenomen van 1,5%. Het akkoord geldt voor ongeveer 325.000 werknemers in de Kleinmetaal. Het Belgische nationale voetbalelftal heeft zich geplaatst voor het WK in Brazilië. De Rode Duivels wonnen vanavond de uitwedstrijd tegen Kroatië met 2-1. Daardoor is België met nog één wedstrijd te gaan onbereikbaar geworden voor Kroatië, dat tweede staat in de pool. Het is voor het eerst sinds 2002 dat België naar een WK gaat. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen... en in het noorden een harde noordoostenwind die langzaam afneemt. Vannacht in het zuiden droog met kans op mist, een minima rond 4 graden. Morgen in het noorden nog regen, elders eerst grijs... later soms zon en weinig wind. En het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog steeds een avondspits. 30 kilometer alles bij elkaar verdeeld over 8 files. En dit zijn ze op de A2 Utrecht richting Amsterdam... bij Oude Kerk aan de Amstel vanwege het voetballen 3 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat 7 kilometer... tussen Afrit Oosterbeek en Arnhem-Noord. Er is een ongeluk gebeurd bij het waterberg Daar is de rechte rijstrook dicht. En verkeer richting Arnhem kan omrijden door Barneveld en Apeldoorn te volgen... via de A30, A1 en de A50... Op de A13 Rotterdam richting Den Haag was een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Twee kilometer staat er nog en de weg is weer vrij. De andere kant op naar Rotterdam bij Afrit Berkel en Rode Reis. Vier kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam door een ongeluk... bij Knopert Ridderkerk drie kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum bij Hank drie kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En de A50 Oss richting Arnhem voor Knopert Grijshoort drie kilometer.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 Hele goedenavond. In twee dingen praten we de hele week met mensen... wiens leven in het teken staat van sport. Dat geldt althans voor een groot deel van haar leven... ook voor mijn gast van vanavond, Clemence Ros. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... in de balken en de 1, 2 en 3. Uh, u heeft nog veel meer gedaan. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben zometeen. Maar we gaan natuurlijk eerst even naar Den Haag. Dat zal u niet verbazen. En daar nee. bent u ook in geïnteresseerd. Zeker. Want is er nou een akkoord of niet? Laten we eerst even naar Joost Vullings gaan. Wat weet jij nu, Joost? Is er alweer wat aan toe te voegen? Ja, er is wel wat aan toe te voegen. De stand van zaken in het proces, om het zomaar te noemen... is dat de fracties van VVD en de Partij van de Arbeid... bij elkaar zitten om het ja, principeakkoord te bekijken. En het is natuurlijk de bedoeling dat het wordt goedgekeurd. Nou, dat kan nog wel drie kwartier aan een uur duren... voordat die fracties klaar zijn. Uh, maar er is intussen al een hele hoop uitgelekt. En ja, hoe gaat het in het begin? In het begin lekken altijd de leuke dingen uit... zoals dat de gratis schoolboek blijven eh, Dat de bezuinigingen op de kinderbijslag geschrapt worden. Dat eh, we lastenverlichting krijgen eh, voor als je werkt. Dus minder belasting gaat betalen. Allemaal prachtige dingen. Maar de vraag is natuurlijk, waar komt dan het geld vandaan? Ja, en dat komt dus uiteindelijk vandaan uit vergroeningsmaatregelen... Wij gaan meer betalen voor ons leidingwater bijvoorbeeld... en ook grote bedrijven gaan uh, leidingwaterbelasting betalen. En er wordt ontzettend veel extra bezuinigd. Ik, ik noem maar wat, 400 miljoen voor het ministerie van Sociale Zaken. Vraag me niet precies waarop, maar wel 400 miljoen. geldt ook voor het ministerie van Volksgezondheid... En sport, zeg ik er even bij. Ook 400 miljoen. Uh, daar komt allemaal veel geld vandaan. Uh, subsidies uh, voor bedrijven, 110 miljoen euro in de min. Dus kortom, uh, wel lastenverlichting per saldo 400 miljoen... maar ook een hele hoop extra bezuinigingen. Dank je wel, Joost. En uh, tot straks. Ja, mevrouw Clemence Ros, even maar een eerste reactie dan. Want u als politiek dier, hè, want dat bent mm -hmm. u ook. Ja, zeker. Wat, wat vindt u ervan? Wat, wat er nu, nu naar buiten komt? Nou ja, Het is heel erg moeilijk om nu in te schatten... Hoe het, uh, zeg maar, hoe, uh, ja, hoe het gaat uitpakken. Want het is natuurlijk duidelijk dat de partijen... met elkaar tot een overeenstemming zijn gekomen... omdat uh, ook de oppositiepartijen iets krijgen. Hè, iets van, van de, de dingen die zij belangrijk vinden gehonoreerd zien. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat uit het uh, akkoord moet blijken dat we structurele maatregelen nemen. waardoor Nederland er beter uh, voor komt te staan. En dat betekent wel dat je ook uh, mensen uh, zeg maar mee moet geven. dat er echt een, een, een, zeg maar, door misschien lastige maatregelen. toch een heel positief perspectief wordt geschetst. En dat mis ik eigenlijk de afgelopen tijd wel een beetje. Van, maar wat voor land willen wij leven? En wat moeten we daarvoor over hebben? Ja, dus het is, zeg maar, een, een coalitieakkoord zoals er nu ligt. is misschien een beetje een, zeg maar een op Stel soms van allemaal dingetjes. Maar dat wil, wat mij betreft, nog niet direct zeggen dat we daarmee uiteindelijk uit de problemen zullen raken. en dat ook duurzaam zullen doen. En je mist een complete visie. Ja, ik vind dat eigenlijk de afgelopen jaren al wel het gemis. Je krijgt een beetje het idee dat de politieke partijen... allemaal in dezelfde electorale vijver aan het vissen zijn. Ook uw oud-partij, of oud partij, uw partij, ja, u was ik, van het CDA. Ik merk nu wel, als je weer in de oppositie zit... en ik heb ook jaren meegemaakt dat we in de oppositie zaten... want toen was ik Tweede Kamerlid, dat het wel heel erg goed is... om je weer goed te bezinnen op waar, waar willen we eigenlijk naartoe Want je hoeft niet zoveel compromissen te sluiten... als jij weer aan het nadenken bent over... Zeg maar, wat, wat is eigenlijk goed voor het land? Hè? En dat zie je nu natuurlijk in een regering... die moet trachten te regeren met in een hele lastige situatie... waarbij je niet altijd over meerderheden beschikt... Ja, dat is niet altijd heel erg goed voor visievorming en voor een, een, zeg maar een heel erg goed verhaal. En ik nee. ben bang dat dit eigenlijk ook niet een heel erg goed verhaal oplevert. En dat er misschien wat. wat um, nou, iedereen een beetje gecontenteerd wordt. Maar als je kijkt naar de optelsom der dingen, dat dat niet betekent dat je daarmee gelijk het perspectief hebt geschetst waarmee, waarmee je echt vooruit kunt. Ja, en, en, uh, en dus vindt u het ook goed dat uw partij, het CDA de benen heeft genomen? Nou, ik vind, zeg maar, De benen nemen... ik vind wel dat je heel erg principieel moet zijn... als het gaat om een visie die je hebt... Uh, voor de positieve ontwikkeling van het land. Daar moet je voor blijven staan. En Het is erg lastig om dan op onderdelen... dan maar compromissen te gaan sluiten. Omdat je dan toch een klein beetje binnenhaalt... waarmee jij weer kiezers binnenhaalt. Dat vind ik, vind ik in deze tijd ook helemaal niet zo verstandig. Dus wat mij betreft liever een uh, heel goede discussie... over principiële uitgangspunten die je hebt. En van wat is nou het perspectief? Willen wij inderdaad banen creëren? Willen we wel of geen lasten verliezen? Wat wil je eigenlijk? Op het moment dat, iemand, dat er gezegd wordt, je moet voor zoveel mogelijk spaargeld opmaken om, om consumentenartikelen te gaan kopen. Kan je ook zeggen, ja, misschien moet je eigenlijk gaan investeren in hele leuke uh, ondernemers die uh, iets gaan neerzetten waarvan je denkt, nou dat is de moeite waard voor de toekomst. Dat zijn heel principiële verschillen in uitgangspunt. En ik denk dat we daar wel aan toe zijn om dat eens een keertje heel goed scherp te krijgen, want dan valt er echt wat te kiezen. Nou, Laten we het niet uh, meer over de politiek hebben. Want u komt hier voor wat heel anders uh, Ja, vanavond. ik doe er al heel lang niet echt iets meer in. Maar ik ben ook gewoon een, uh, zeg maar, uh, een huismoeder en een werkende moeder en uh, partner. En ik kijk ook vanuit dat perspectief gewoon naar wat er gebeurt. Maar ik heb natuurlijk wel mijn verleden in die politiek. Dus ik heb er iets meer mee dan uh, denk ik de gemiddelde burger. Ja, nou straks uh, uh, gaan we het uh, uh, natuurlijk over sport hebben. Maar we gaan het ook hebben, dat heb ik nog niet gezegd. Want u bent ook directeur van Agora. Uh, een organisatie voor uh, palliatieve zorg. Deze week ook in het nieuws. Ook dat komt nog aan bod. En straks dan, we stoppen iets eerder. Omdat die wedstrijd Nederland-Hongarije er is. Mm -hmm. En het nieuws net heeft u het meegekregen? België heeft ze geplaatst. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Wij zitten met het vrouwenvoetbal samen in één competitie met de Belgen. Dus dan hebben we samen iets te vieren. Want uh, nou ja, we zijn dan samen gekwalificeerd. Anders. Ja, maar wel, de wel, wel leuk toch? Voor ja, de, de, maar dat is fantastisch eindelijk. goed. Ja. Ja, natuurlijk, joh. als buren kun je elkaar ook vooruit helpen. En uh, samen feest vieren. Dus dat is altijd mooi. Goed, uh, want, want uh, uw voetbal hart is groot, hè? Ja, het is gewoon, kijk, ik kom uit een familie... waar we... Uh, we zaten altijd op de bank als er schaatswedstrijden waren... als er voetbal was. Um, ja, dan weet je wel... die oude Nederlandse sporten waar we allemaal naar keken. Er was ook niet zo bar veel anders op televisie. En, en iedereen bij ons thuis moest... en een instrument bespelen... en we moesten een sport kiezen. Want um, dat hoorde er gewoon bij. Ja. Nou, ik, ik, ik was niet zo goed in alles, maar ik heb het dus allemaal wel een beetje gedaan. En, en wat, wat was uw keus? Um, met, met sporten. Ik vond het heel erg leuk om op het schoolplein te voetballen. Maar bij ons in het dorp kon je echt als meisje niet naar een voetbalclub gaan. Dan dat ging kon je nog Nee, niet. je ging naar de gymnastiek. Uh, en bij ons werd toen een manege uh, uh, opgericht. En ik ben toen gaan pony rijden. Nou, dat ben ik ook mijn hele leven lang blijven doen, paarden en pony rijden. Maar ik vond dat voetbal zo ontzettend leuk... En nou, we hadden heel stel meiden thuis. Dus wij keken ook heel graag naar de, naar de voetballende mannen. Dus we waren altijd voor Ajax. Dat vonden we ook de mooiste jongens volgens mij toen in die <lacht> tijd. Dus dat had ook nog een ander aspect dan alleen voetbal. Maar ja, het, het, zeg maar de emotie die bij komt kijken. Ik woonde in de buurt van Deventer toen. Dus Go Ahead Eagles. Dat was het dan voor ons. Uh, ja, het schip, het, het, het had een, een, je had een band met de club. Uh, je, je, je, je kende de jongens. Uh, en je had ook een band uh, met elkaar. Ja, een band met elkaar en het was super gezellig. Dat was in die tijd voor ook nog wel heel erg veel gezelligheid rondom sport. En wat is gezelligheid dan? Wat was dat dan? Nou, er samen naartoe naar gaan, je verheugen op uh, zeg maar voor en na de wedstrijd. Um, en ook als je in het dorp met elkaar wat ging doen rondom een wedstrijdje, was het vooral toch een sociale bezigheid... Uh, de sport uh, zelf ik was nooit zo getalenteerd maar ik keek er altijd heel graag naar en ja. ik denk de meeste mensen uh, hebben dat je zou toch graag iemand willen zijn die het heel goed kan uh, en ik vind het nog steeds leuk als ik een bal zie wil ik er tegenaan schoppen maar um, ja, voor mij was het toch vooral ook het hele gebeuren eromheen. De en, en de sfeer. En, en verliezen en winnen. Ja, en, en, en wat schetst nou onze verbazing dat u natuurlijk jaren later... na die politiek opeens dan de eerste vrouwelijke voorzitter... Uh, in de eredivisie wordt bij de Graafschap. Ja, dat was dan toch ook wel een soort droom? Of dacht die kleine Clemence Ros nog niet in die richting... toen ze op de bank zat, nee, kijkend nee, naar die voetbalwedstrijd? Nee, eigenlijk helemaal, helemaal niet. Want ik, ik was toen natuurlijk helemaal niet bezig met besturen of zo... Ik was gewoon een heel middelmatige meisje in de sport. En ik vond het allemaal hartstikke leuk, maar zelf kon ik er niet zoveel van. kijk Pas later is mijn interesse gekomen... ook in het besturen van sportorganisaties. Ik ben ook vijf jaar lang bestuurder geweest bij de hippische federatie... als het gaat om paardensport. Ik vond het vond ontzettend leuk om daar alles te doen... op het gebied van stimuleren van mensen die willen recreëren in de sport. En op een gegeven moment ben ik gevraagd om in Doetinchem... mijn clubje is de Graafschap, want daar woon ik al heel erg lang... en dat is mijn regionale club... Ik heb een blauw-wit hart, zou je maar zeggen. En uh, daar kwam de vraag van... Goh, wij willen ons verder doorontwikkelen... en we hebben eigenlijk iemand nodig... die verstand heeft van de verbinding tussen die sport... en uh, die passie die je daarvoor hebt... maar ook met het realisme van... ja, hoe werkt dat dan met zo'n grote sportclub en gemeente... en de provincie en alles wat er omheen zit. Want... Ja, en die kennis die had u een beetje. Exact. Ja. Ja. Ja. Maar um, uiteindelijk is dat natuurlijk toch niet zo leuk afgelopen daar. Hè? Want laten we het niet allemaal weer langs laten komen... Mm -hmm. maar u bent daar toch min of meer uh, op een vervelende manier weggegaan. Ja, dat is een hele nare tijd. Mm. Want in een notendop, wat, wat ja, in je nou, mis? Kijk, uh, um, de Graafschap is een clubje wat steeds balanceert... tussen het hoogste niveau en het niveau daaronder. Eredivisie en wat heet Jupiter League. Dus eigenlijk uh, het, het, het uh, in de hoogste divisie zijn... is vaak van tijdelijke aard en wij degradeerden weer eens, dus naar de lagere regionen. En supporters vinden dat natuurlijk vreselijk. Uh, daarbij komt dan dat als je degradeert... krijg je ook in één keer veel minder inkomsten door televisiegelden. Want dat loopt allemaal terug. Dus je kunt als club in één keer minder. Je presteert ook minder. En ja, je ziet wel dat er ook een heel keiharde afrekencultuur in de sport is. Zeker in het betaald voetbal. Uh, door een harde kern supporters die iemand de schuld wil geven... van het feit dat je degradeert. Hè. Dus, en was u dat? Die ja, de zonde dat was, dat was ik. Dat, iemand moet weg. Ja. En uh, soms is dat de trainer... Heel vaak is dat eigenlijk de trainer, maar in dit geval was het de, ja, de voorzitter... En, uh, Want hoe vervelend was die tijd? Kunt u daar iets heel meer naar, over zeggen? Heel naar. Wat, wat ik, kreeg uh, u allemaal over u heen? Ja, het is heel erg naar. Uh, kijk, uh, ik had een hartstikke leuk team om mee te werken intern. Dus was met de directeur, met de hele raad van commissarissen... lagen we goed op koers om weer zeg maar, te promoveren. Maar um, die druk op uh, dat proces was enorm groot... door die harde kern, zeg maar. De supporters die erg ongeduldig zijn en gewoon resultaten willen zien. Maar wat, wat, wat deden ze dan? Uitschelden, spandoeken. Uh, ik ben vier maanden lang elke wedstrijd uitgescholden. Ik ben, bedreigd, eh, zeg maar. En dan niet direct fysiek. Maar je hebt eh, zeg maar de social media die heel hinderlijk kunnen zijn. En dat liep op tot een niveau eh, van eh, politiebeveiliging bij huis. En eh, dat werd toen wel zo belastend dat ik dacht... ja, dit is vrijwilligerswerk. Hè. Ik, ik leverde daar zelf tijd in eh, en ruimte uit, uit mijn werk en privéleven. Ja, ik krijg er helemaal niets voor. Een heel leuk clubkostuum van een, van een sponsor... Maar dat was het dan. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel zo moeilijk... dat ik mijn, mijn omgeving, ook mijn man en mijn, mijn kind, kinderen... en de kleinkinderen daarmee belast. Dit, uh, toen werd ik op een ochtend uh, na een nacht woelen... zei mijn man tegen mij, die niet zo heel gauw iets zegt over mijn werk. Eigenlijk nooit iets zegt over wat ik doe. En wat Want me hij steunt mij altijd. Hij zei toen maar een paar woorden. Hij zegt, weet je, zou je er nou niet eens over denken... om ermee op te houden? En toen dacht ik, als jij dat zegt, dan ga ik er toch echt heel goed over nadenken of ik niet mijn tolerantiegrenzen nog verder ja. moet optrekken en komt u er nog wel eens ja ja ik heb eigenlijk een hele tijd uh, uh, uh, daar niet willen komen omdat ben ik het ook ja omdat ik het ook uh, rust wilde gunnen voor mezelf maar ook voor voor uh, want er zijn zoveel leuke mensen ja die, die mij wilden steunen en tegen me wilden praten maar ik wilde dat het even laten, laten liggen ik denk nu even even niet wil even tot mezelf komen ook want het is emotioneel ook zeer belastend maar ik heb nu weer twee business seats gekocht. Ik ben lid van de business club geworden. Twee seizoenskaarten ook gekocht in een leuk gezellig vak... met allemaal hele leuke mensen. En ik ben gewoon supporter geworden op een andere manier. En ik steun de club een beetje financieel. In de hoop dat alle leuke mensen gewoon weer komen. En uh, dat dat stelletje vervelende lui... Uh, die, um, die de boel een beetje tyranniseren. En niet de overhand krijgen. Dus ik probeer toch weer een klein beetje ja. en, mijn ding en, te doen. Ja, ja. En, en die komt u niet meer tegen? Die, die mensen die u toen uitscholden? Jawel, zo af en toe wel. Maar goed... Um, ja, ik, ik ben geen teershieldje hoor. Ik, wat dat betreft kan ik heel wat hebben. En het is gewoon vind ik hier, ook mijn club. En <laughs> uh, Mijn jagen ze niet heel gemakkelijk weg. Ook vanuit deze positie maar, niet. Dus. Want u bent uh, uh, natuurlijk verder gegaan. Ook met dat voetbal. Want u bent nu manager bij het vrouwenvoetbal van de KNVB. Ja. Uh, wat dat betreft krijgen ze u er niet onder. Want, want waar moet dat vrouwenvoetbal staan? Want u begon net te zeggen... ik kon toen ik meisje was uh, niet voetballen. Nou, dat kan nee. nu wel. Hè? Voetbal ja. is volgens mij al groter bij meisjes dan hockey. Dus ja. dat is nogal wat. Uh, waar, waar moet dat vrouwenvoetbal naartoe dan volgens u? Nou, dat moet, uh, Voor vrouwen en meisjes moet het net zo makkelijk en leuk zijn... als voor jongens om in het voetbal uh, je weg te vinden. Als je getalenteerd bent moet je door kunnen groeien naar uh, topvoetbal. Maar ook in bestuursfuncties als scheidsrechter, als trainercoach. Uh, vrijwilliger, alle vrouwen moeten zich welkom voelen. En uh, dat wilde KNVB ook heel erg graag. Maar je ziet dat er nu zo'n enorme groei is. Meisjes en vrouwenvoetbal groeit zo enorm hard. Ook Europees. Dat we echt ook met elkaar moeten gaan nadenken. Over hoe zorgen we dat al die meisjes en vrouwen echt tot hun recht kunnen komen. Want dat kun je niet maar meer geleidelijk aan opvangen. Je moet echt heel uh, ja, echt massieve maatregelen gaan nemen. Om ze hun plekje te laten vinden. Het zijn en gewoon er heel organisatorisch veel... is het bijna niet op te brengen. Nee, nee, nee. ik was, sprak laatst een voorzitter van het bestuur van een vereniging bij ons. En die zei, kijk als we voor jongens een vriendjesdag houden. Dan krijg ik één lid extra. Hou je bij meisjes een vriendinnendag, heb ik er in één keer twintig. Ja. Dus die moet ik dan ook wel laten spelen. En dat moet gezellig zijn. En meisjes willen heel graag een sociale, leuke omgeving hebben. Die komen niet alleen maar voor wedstrijdjes winnen, maar die willen ook met elkaar gezellige dingen doen. Ja, en niet elke vereniging is aan dat soort uh, leden gewend. Hè? Er zijn vaak jongetjes die denken dat ze met de voetbal misschien wel heel erg beroemd gaan worden. En die meisjes zijn er ook vaak bij die dat willen. Maar er is er een hele grote boel die zegt van nou, ik vind het hartstikke gezellig en ik trap ook leuk tegen een balletje. En that's it. Ja. ja. Ja, ik herken het al. Mijn dochter voetbalt. En daar is inderdaad uh, de reis naar de voetbal... op ja. de fiets en terug belangrijker dan de wedstrijd. Ja, en dat is hartstikke leuk. Ja, ja, dat is het zeker. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag uh, is de gast Clemence Ros in een week dat wij uh, praten met mensen... Uh, wiens leven eigenlijk in het teken staat van sport, op wat voor manier dan ook. Uh, Clemence Ros was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn in Sport voor het CDA. Uh, ze was uh, directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Maar ze is ook directeur van Agora. Ik zei het uh, net al, daar gaan we het nu ook over hebben. Een organisatie voor... Uh, palliatieve zorg. En uh, dan moet ik zelf ook altijd weer even nadenken... wat het ook alweer is als je dat vergelijkt met euthanasie. Dus mm -hmm. als u dat dan toch maar even in ja. twee zinnen kunt uitleggen. Nou, ook als, als het gaat over euthanasie of over palliatieve zorg... in beide gevallen heb je het over het levenseinde van mensen... wat zo betekenisvol mogelijk moet zijn... en eigenlijk zo goed mogelijk ook in zorg moet verlopen. En vaak... Uh, Wordt er een soort tegenstelling gecreëerd tussen euthanasie en palliatieve zorg. Maar die is er eigenlijk helemaal niet. Want ook als mensen kiezen voor een, een levenseinde waarvan ze het moment zelf bepalen door euthanasie. Is het ook heel erg belangrijk dat het gaat om zoveel mogelijk uh, goede zorg op dat tot dat levenseinde precies daar is. En dat gaat dan niet alleen over medische zorg. Maar ook aandacht voor je geestelijk welbevinden, over je omgeving. Dus het gaat eigenlijk over de mens in zijn context. Ja, op dat moment dat hij weet dat hij niet meer beter gaat worden. Nou, maar wat is palliatieve zorg dan? Palliatieve zorg dat is eigenlijk een, een, een, een, samen, een, een, zeg maar een samenvoeging van dat allemaal. Een betekenisvol levenseinde met een hele goede zorg daarbij. En nu is het natuurlijk wel zo ontstaan dat uh, het ging over... kan de zorg beter rekening houden met het feit dat mensen gaan sterven... en niet maar doorbehandelen, maar kan het ook gewoon palliatief zijn... en rekening mee houden dat je niet meer beter wordt... maar dat je ook het, het lijden verlicht... En dat kan je doen door medicatie, door, uh, zeg maar, door medicijnen toe te dienen... op een hele goede manier, dat je uh, toch zo goed mogelijk... en heel bewust mogelijk uh, dat levenseinde positief beleeft. En hoe gaat dat dan concreet? Ik bedoel, wat, wat, wat houdt het dan in? Um, dat houdt in ieder geval in dat zowel uh, vrijwilligers om je heen... als professionals, als mensen die bijvoorbeeld... Uh, sociaal-psychologische sociaal, uh, hulp kunnen bieden... dat die voor jou er zijn... Als je ze nodig hebt. En dat als er zorg is. Dat de, de zorgverlener heel goed weet. Uh, wat voor jou belangrijk is. Uh, ik hoor af en toe nog verhalen. Dat mensen. Uh, uh, niet tijdig gesproken hebben. Over wat voor hen erg belangrijk is. In de periode dat ze weten. Dat ze komen te sterven. Uh, en omdat ze daar niet over gesproken hebben. En wat dat... hebben ze dan bijvoorbeeld niet aangegeven? Dan? Nou, omdat, wat, is bijvoorbeeld, het, wat is de miscommunicatie? Op het moment dat je bijvoorbeeld weet... dat een volgende behandeling niet, niet meer kan leiden... zeg maar alleen maar nog verlenging van het leven tot gevolg heeft... en het misschien een heel erg belastende behandeling kan zijn... die ook misschien wel wat risico's met zich meebrengt... waardoor je misschien wat minder mooi afscheid kan nemen... Uh, dan op het moment dat jij uh, zeg maar besluit... om niet die behandeling nog eens een keertje te doorstaan. Want het kan zijn dat er complicaties zijn, noem maar op. Uh, er zijn mensen waarvan ik gehoord heb... die niet met hun partner gesproken hebben over... Uh, Hoe ver gaan, uh, gaan we? En er zelfs in die situatie dat ik hoorde dat het laatste een meneer was... en die uh, voelde zich gewoon verplicht tegenover zijn echtgenote... om nog maar weer door te gaan met behandelingen... omdat hij haar eigenlijk beloofd had om weer thuis te komen. Weer beter te worden. Dus er was niet gesproken over afscheid nemen... maar alleen over maar weer beter worden. En um, ja, ergens in, in, de hele, in de hele gang van zaken... is het heel erg goed dat ook zorgprofessionals... dokters, verpleegkundigen... of in het verpleeghuis met mensen het moment kiezen... van uh, ja, stel nou dat het niet goed gaat... Hè, of dat u niet meer beter kunt worden... Uh, hoe heeft u dan gedacht... Hm over die laatste weken, maanden die u misschien moet doormaken. Heeft u daar al ideeën over? Maar dat is heel erg moeilijk voor mensen om dat te doen. Ja. Nou was er deze week ook in het nieuws... dat er rondom die palliatieve zorg ook nog veel mis is. U noemt die voorbeelden al. Uh, maar er schijnen ook bijvoorbeeld bijna geen protocollen te zijn. Hè? Ik bedoel, daar moet nog heel veel gebeuren. U bent nu mm. directeur van uh, Agora, die organisatie. Wat, wat, wat ziet u uh, voor ogen voor u wat u aan moet pakken? Nou, Het allerbelangrijkste is dat uh, op dit moment uh, in Nederland... maar ik denk ook uh, mondavond er een, uh, zeg maar een, echt een, een, uh, een klimaat is, een omstandigheid... Is waar iedereen uh, die hiermee te maken heeft... Er heel erg graag met elkaar wil gaan samenwerken om het goede te doen. En om met elkaar over te praten hoe je het moet doen. Want er is heel veel kennis over uh, wat beter zou kunnen. Wat zou er beter kunnen dan? Nou, Met name het gesprek. Dat ja. gesprek voeren... op momenten waarvan je het misschien wel moeilijk vindt... maar dat je het toch met elkaar moet aankaarten. Hè? Want het ja. is niet Want wat u bent toen als Kamerlid in de tijd... bent u hier ook al mee bezig ja. Het is niet voor niks dat u nu op deze plek komt, nee. denk ik. Nee, Het is, het is uh, prachtig om te zien hoeveel mensen zich eigenlijk... om elkaar willen bekommeren... maar nog te vaak dat langs elkaar heen doen. Protocollen ontwikkelen en werkwijzen ontwikkelen... zonder dat met elkaar af te stemmen. Want zeker in die laatste levensfase komen vaak... Heel veel verschillende mensen aan dat bed. Ja, want u he, heeft toen uh, ook veel mensen gesproken ja, en gezien. Wat, ja, wat, wat, ja. Waar bent u toen geweest in die tijd? Ik ben, uh, in die tijd was het echt uh, iets wat, wat opkwam. En uh, Els Borst heeft daar ook heel hard voor gestreden in de tijd. Dat we keken of er hospices konden ontstaan. Of er initiatieven konden ontstaan van mensen die iets te bieden hadden. Buiten het, uh, het ziekenhuis, zeg maar. En of je ook hoger gespecialiseerde zorg thuis kunt geven als iemand uh, graag thuis wil sterven. De meeste mensen sterven ook thuis. Wat kan je daar dan doen? Dus ik heb me daar toen heel erg mee bezig gehouden en ook gezien dat uh, uh, juist in die laatste levensfase. Uh, en dat vertelden mensen mij dan ook, want ik heb natuurlijk ook gesproken met mensen die in hun laatste levens. Weken waren of dagen. En die mij vertelde. Mevrouw, door, door deze bijzondere omgeving. Door die zorg en die aandacht. En het gesprek wat ik nu heb. Heb ik het gevoel dat ik die laatste uh, weken. Dat ik hier ben. Meer geleefd heb dan in de maanden daarvoor. En daar dat heb ik, uh, zeg maar, ik, ik. Ik ben on speaking terms gekomen. Soms met mezelf. Met, met anderen om me heen... Uh, omdat er ruimte hier is om erover te praten. Nee, en, en dat is, uh, vond ik toen zo waardevol. Dat ik dacht, dat moet je eigenlijk uh, proberen te organiseren... of te creëren voor iedereen. Kom, kom tot je recht... Uh, ook juist wanneer je in die hele moeilijke periode bent. En dat kan u nu gaan doen nu deze club voorzit. Ik hoop iedereen zoveel mogelijk te verbinden. We zijn bezig met elkaar om een nationaal programma... palliatieve zorg te ontwerpen. Waar iedereen samenwerkt. Waar er ook goede netwerken zijn. Maar Waarbij we vooral kijken, wat kan je voor de mensen doen... om wie het gaat. En hun partners, de mensen in hun nabije omgeving... En dat, uh, ja, We doen het eigenlijk al heel goed in Nederland... maar het kan nog een, nog een graadje beter. Goed, mag ik u danken uh, voor uw komst naar uh, twee dingen. En hopelijk is het minder druk op de terugweg. Want u stond in de file en er staan nog heel veel mensen in de file. Uh, Clemence Ros was de gast, oud-staatssecretaris... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En nu is ze dus directeur van Agora, een organisatie voor palliatieve zorg. We gaan er iets eerder uit, want inderdaad die wedstrijd vanavond... die heel erg uh, belangrijk is, waar iedereen naar gaat kijken... In Nederland. Hongarije. Nou, heel erg belangrijk is eigenlijk niet, hè, want ze weten al dat ze geplaatst zijn. Ik ben even in de war met de Belgen. Goed, dit was Twee Dingen voor vandaag. Voor meer informatie, ga naar onze website tweedingen.nl en zometeen langs de lijn met Ronald Boot. Eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. is Radio 1. De onderhandelaars van de coalitiepartijen, VVD en PVDA, praten vanavond met hun fracties over het resultaat van de besprekingen met D66, ChristenUnie en SGP. De onderhandelingen zijn vanavond beëindigd. De fractievoorzitters wilden het woord akkoord niet gebruiken, wel zeiden ze dat er zoveel voortgang is geboekt dat er reden is om de fracties bij te praten. Mogelijk wordt later vanavond een akkoord gepresenteerd. Op de Middellandse Zee is opnieuw een schip met migranten omgeslagen. 100 kilometer ten zuidoosten van het Italiaanse eilandje Lampedusa... zouden zeker 200 mensen in zee zijn beland. 150 zouden er gered zijn. En de eerste berichten spreken van zeker 10 doden. President Knot van de Nederlandse Bank zegt dat het begrotingstekort... zeker lager uitvalt dan het Internationaal Monetair Fonds voorspelt. Het IMF verwacht dat het tekort in 2015 op 4,8 uitkomt. Knot zegt dat het fonds zich baseert op oude ramingen en andere aannames. En de stakingen in de kleinmetaal zijn voorbij. De onderhandelingen over een nieuwe CAO lagen sinds juli stil. Vanmiddag zijn de gesprekken hervat, wat meteen leidde tot een akkoord. 325.000 werknemers in de Kleinmetaal krijgen volgend jaar onder meer 1,5% meer loon. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij deze extra langs de lijn. Omdat zometeen het Nederlands elftal begint aan het WK-kwalificatieduel met Hongarije. Oranje is natuurlijk al zeker van deelname aan het WK volgend jaar in Brazilië. Dat zijn de Rode Duivels. Vroeger kenden we ze dus als België ook. Want België versloeg Kroatië. Plots is daar Lukaku. En een score. Het is te 1 voor de Vlgen. Daar gaat Lukaku. En hij is snel Lukaku. Lukaku 0-2. Ja, het is 0-3. Lukaku. Eerste spits van deze wedstrijd. No, me, Lukaku. 0-2, Voorzetje En dan toch Kranchar. Dat is wel een bal. En zo staat het 1-2. Lukaku, hij heeft geschiedenis geschreven. En daar is het dan het laatste kluitsignaal van Howard Webb. De Rode Duivels gaan opnieuw naar de eindronde van een wereldbeker. Later veel aandacht voor die wedstrijd tussen Kroatië en België... dus door de Belgen gewonnen met 2-1. We gaan eerst naar de arena natuurlijk... voor de eerste helft van uh, Nederland-Hongarije. En in die arena zitten Jeroen Elshoff en Jack van Gelderen. Met of zonder verpersie, heerde? Hier Eerst het volksuit. Dus zijn we stil. Het Hongaarse volkslied. Een paar honderd toeschouwers vanuit Hongarije. Dit is het Wilhelmus, dat zal zijn. kunnen we antwoord geven op de vraag die jij een paar minuten geleden stelde, Ronald ja. is van Persie erbij, hij is erbij, hij is captain. En hij zal starten in de formatie van het Nederlands elftal, zoals gevormd door Louis van Gaal in de wedstrijd tegen Hongarije. Zijn er verrassingen in die formatie? Ja, ten dele, want met name het centrale duo, waar sommige mensen de Vrij en Martinsini hadden verwacht, wordt gevormd nu door Bruma en Vlaar om wat uit te proberen en ook omdat Louis van Gaal zegt, heeft ook met vorm te maken. Vandaar. Dat we beginnen met vorm. De man die in doel staat. Dan Jan Maat, Bruma, Vlaar, Blind, Middenveld met Nigel de Jong, Strootman en Van der Vaart. En voorin dan Robben, Van Persie en Lens. Dat is de formatie zoals hij door Gaal is geformeerd tegen een elftal van Hongarije. Dat tweede staat in deze kwalificatiegroep. 6-1 punt voor staat op Turkije en Roemenië. Wat dat betreft valt er voor Hongaren goede zaken te doen als men hier zou winnen. Maar dat is iets wat uh, in, de, nou wij, of in de recente geschiedenis niet gebeurd is. Nederland was zowel uit als thuis de laatste jaren veel te sterk voor Hongarije. Niet het bekende geluid van Bas Tiggelen. Die ziet thuis is beterschap Bas. Is maar leuk voor de eerste keer uh, Jeroen uh, bij het Nederlands elftal. Wat verwacht jij van deze wedstrijd Jeroen? Als je kijkt naar de namen van Hongarije. Dan zou je gewoon moeten verwachten dat Nederland niet een al te moeilijke avond tegemoet gaat. Maar je zegt het zelf ontwikkeld, de Hongaren spelen echt voor nog altijd plaatsing voor de play-offs. En dan voor het eerst misschien wel plaatsing sinds 1986. Want zo lang zijn de Hongaren afwezig geweest op een wereldkampioenschap. Het is voor de bondscoach ook belangrijk. Sandor Egervari, 63 is hij. En als het hem niet lukt als opvolger van Erwin Koeman om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Dan zou dit wel eens zijn ene laatste wedstrijd als bondscoach van Hongarije geweest kunnen zijn. Want ze willen zo graag, maar het lukt telkens maar net niet. Als je kijkt naar het elftal van de Hongaren dan een aantal bekende namen. De meest bekende staat aan de linkerkant. Dat is ex psper Balázs Duczak. Die weet wat het is om Nederland pijn te doen. Want hij scoorde in een aantal land tegen is Twee keer zelfs. En andere bekende namen zijn in de spits. Christian Nemet, speler van Roda JC. Hij speelt in de punt van de aanval. En komt daar dus Bruma en Vlaar tegen. En op de linksbackpositie ook een speler die wat ervaring heeft gehad in de Eredivisie. Tamas Kadar. Even zat hij bij Roda JC nadat hij opgroeide bij Newcastle United vanaf jonge leeftijd. Maar bij Roda en bij Newcastle ging het mis. Inmiddels weer gewoon spelend in Hongarije. Dat zijn de drie waarvan u zult denken als u ze voorbij hoort komen. Hey, dat is een bekende naam. Voorlopig zijn die niet aan de bal. Want er is afgetrapt en het bal is voor Nederland achterin met het duo dus Bruma en Vlaar. Vlaar aan de bal, uh, speelt de laatste tijd uh, buitengewoon goed uh, in Nederland uh, bij Aston uh, Villa. Uh, ziet de bal nu gaan naar uh, Bruma. Bruma naar Janmaat. Janmaat uh, met balbezit uh, aan de rechterkant van het veld. Vlaar krijgt hem uh, weer even aangespeeld aan de linkerkant dan uh, Deddy Blind, die uh, bezig is aan zijn overigens pas uh, zesde Interland. Wat zeg ik? Het is een vijfde Interland pas. En uh, hij kijkt naar uh, Vlaar. Vlaar uh, en Blind ter hoogte van de middellijn. En het uh, is duidelijk uh, hoe er gespeeld gaat worden door de Hongaren. Die spelen in een uh, 4-1-4-1 opstelling. Het wordt dus een witte muur waar Nederland tegenop zal moeten gaan treden. Met uh, aan de rechterkant nu enige ruimte voor Jammer. Verdedigende middenvelder dus bij Nederland is Nigel de Jong. Zijn 68ste in het land. Zijn laatste in november 2012. Een Gilspace blessure gehad. Lang afwezig geweest en nu dus opnieuw opgeroepen door Van Gaal. Hij moet zich bewijzen net dat was veel in het elftal. Om straks dus mee te gaan naar Brazilië. Balverlies geleden. En dus heeft de Hongarije bal bezit aan de rechterkant. Met Nemet, Die wordt verdedigd door Vlaar bij de hoekvlag. Vlaar krijgt het been tegen de bal. Maar de Hongaren mogen gaan ingooien. ter hoogte van het 16 meter gebied aan de rechterkant. En nemen daar de tijd voor. De ingooi gaat genomen worden door Van Vanciak. Opmerkelijk, daar helemaal bij die uh, linkerkornervlag wat Nederland uh, in de defensie betreft. Was dat Vlaar assistentie kreeg van, uh, van Persie die nu probeert voor zijn man te komen. Dat lukt niet helemaal. De bal gaat over de zijlijn uh, via de voeten van uh, Guzmich. En zo heeft Nederland uh, de inworp halverwege de eigen helft met het balbezit voor Vlaar. Vlaar richting Bruma. Het zal moeilijk worden om een gaatje te vinden in die hechte witte muur. Je zal snel van kant moeten wisselen. Je zal ook spelers moeten hebben. En daar heeft Nederland een paar van die opeens iemand kunnen uitspelen. Zoals nu op de paas van Strootman krijgen we de eerste corner. Binnenkant bek gestoken. Goed gedaan door Strootman. De snelheid was er van Robben die de eerste corner gaat nemen. Het bal werd via de voeten van Korsmaar over de achterlijn gespeeld. Korte hoekschop wordt dat het. Of een andere variant. Robben dacht aan kort wordt weggestuurd door Van der Vaart. En dus zijn de centrale mensen van achteruit Bruma en Vlaar nu mee naar voren. Sterk in de lucht natuurlijk. Het eerste gevaar misschien aanstaande voor het Hongaarse doel. Met Van der Vaart die trapt en daar is de kopbal van Bruma. De bal van de lijn gehaald, opnieuw ingebracht. Nog een kans, weer een kopbal en Lens spel. Dus de goal die gaat niet door. Dreigend is het wel. Een kans komt het dus ook. Een doelpunt, dat ook nog. Maar niet eentje die op het bord terechtkomt. Want afgekeurd, het eerste gevaarlijke moment daarvoor was van Bruma in de lucht. Die bal... Voor de lijn weggehaald. Het is duidelijk wat het plan is van Nederland. Vanaf het begin druk zetten en kansen creëren. Dat lukt, maar een doelpunt wordt het dus niet. Al is het, zo te zien, geen buitenspel. Op het moment dat er gekopt wordt. Maar goed, het voordeel gaat naar de Hongaren. Doelpunt geannuleerd. De doeltrap van de doelman althans naar de vrije trap is van Bokdan. Bokdan trapt de bal naar voren. Overname Nigel de Jong op het middenveld. De ruimtes zijn klein daar. Nederland komt daar goed uit. En Strootman speelt de bal naar Van Persie. Opmerkelijk, terwijl Van Persie die bal helemaal verkeerd terugspeelt. En een aantal spelers zijn uitgespeeld. Ik wilde zeggen opmerkelijk dat de naam van Strootman werd genoemd. In combinatie met die van Robben en Van Persie op de persconferentie afgelopen vrijdag. Want vergaal zijn zei er zijn maar drie spelers zeker. Als ze gewoon fit zijn en in vorm zijn van deelname aan het WK in Brazilië wat Nederland betreft. En dat zijn Robben en Van Persie, door iedereen verwacht. Maar hij noemde in één adem ook Strootman. Balbezit voor de Hongaren. Op eigen helft, nu ter hoogte van de middenlijn. Waar Nederland nu goed gegroepeerd staat. En waar men probeert nemen het hart aan te spelen. Waar Vlaar goed tussen zit. Maar de overname er niet is uh, van de vaart. En de snelheid gecreëerd wordt op het middenveld. Bij uh, de Hongaren. Met de Hongaren, ja, maar dan valt hij uh, over de bal heen. En uh, als ik zeg hier is het Koeman met het balbezit nu voor Nederland na een overtreding. En, maar wel een leuk energiek begin van beide kanten. En nog even terugkomend op die situatie: Strootman. Uh, gezien... Uh, wat hij nu laat zien bij Azeroma, roma is dat niet eens zo gek. Want, is logisch. Uh, ja. alle wedstrijden heeft Azeroma roma sinds de komst van Strootman gewonnen. En dat zag ik uh, tot mijn verbazing vandaag. Want ik wist het niet. Ook maar één doelpunt tegen gehad in alle wedstrijden tot nu toe. 21 uit 7 is, uh, is absoluut niet verwacht. En de Totti, de grote man, uh, zeg maar, uh, het grote standbeeld in Roma... Die... Heeft het ook steeds over de enorme kracht en inbreng van Strootman. Maar wat dat betreft heeft hij een goede keuze gemaakt. Het kan niet van iedere speler gezegd worden die Nederland verlaat om voor geld ergens anders te gaan voetballen. Dit is Vlaart, de hoogte van de middellijn. Hard ingespeeld, van de vaart laat hem lopen. Daar had Lens niet op gerekend. Moet hij sprint om die bal voor de achterlijn binnen te houden? Dat lukt Lens niet, maar zijn tegenstander wel. Van Czak, die haalt niet echt lekker weg. Daar zit, euh, zoals... Uh, een aantal mensen eerder noemden de ruitenwisser tussen. Dat is De Jong, die uh, ja, zo'n beetje alles daar weghaalt. Uh, wat hij voor zijn voeten krijgt, dat doet hij bij Milaan. En dat zal hij, tenminste dat is de verwachting, bij uh, Nederland ook gaan doen. Al is hij nu aan de bal. Eens kijken wat hij dan van plan is. Bal naar uh, de rechterkant gespeeld, waar Bruma in speelt. Naar Van Persie, die is de bal komen ophalen. Zo schuift Nederland op en doet dat goed combinerend. Bal van Lens richting Van de Vaart wordt onderschept. En de overname voor de Hongaren, die overduidelijk loeren op de counter met snelle diepgaande mensen. En uh, daar zou nu wel eens wat in kunnen gaan zitten als het schot wordt geblokt. Het schot wordt geblokt door Vlaar. Ik denk dat het van Baudet was de middenvelder. En zo laten de Hongaren wel zien waar ze voor gekomen zijn. Niet uh, om alleen maar te verdedigen. Snelle uitbraak. Daar moet Nederland op letten. Lens zou dat kunnen doen uh, met Goesmits voor zich. Maar Goesmits houdt goed oog op de bal. Laat zich niet verleiden door uh, de lichaamschijnbeweging van Lens. En speelt de bal over de zijlijn. Uh, in een uh, wedstrijd, ik zei het al uh, eerder. Die in de eerste minuten, we spelen bijna zes minuten, energiek is. En uh, door snelheid gekenmerkt wordt. Aan de linkerkant van het veld. De bal aanname van de Jong. De Jong op de middenas van het veld naar Strootman. Strootman terug naar de Jong. De Jong goed kijkend. Uh, wil uh, absoluut geen balverlies leiden. Is natuurlijk ook riskant op de plek waar hij staat. En doet dat uh, gewoon heel rustig zonder enig risico te nemen. Vlaar opent dan naar Bruma. Bruma een beetje opgejaagd. Neem het staat bij hem. En ook. Uh... Uh, ja, eigenlijk alleen het, nee Want uh, iedereen uh, plooit verder terug. Beude ook. En zo heeft Nederland balbezit aan de linkerkant van het veld met Lens, En dan wordt het de snelheid maken. Lens naar binnen toe. Zoekt uh, van Percy hard aangespeeld op de borst. Maar de aanname is goed genoeg om van de vaart door te laten gaan in de aanval. Robben in het strafschopgebied op zijn plek. Jan Maat komt buiten om. Hard voorbal in het zijn aangeraakt hoekschop. Ja, je zei het al. Jack, het tempo is heel hoog in de eerste zeven minuten. Wat dat betreft, als er uh, verwachtingen lagen. Als het ging om. Misschien wordt het wel een vriendschappelijk potje omdat er zo weinig belangen zijn voor Nederland. De eerste minuten weerspreken dat. Want het is best aardig als het gaat om de openingsfase van deze wedstrijd. Hoekschop vanaf de rechterkant. Hoekschop, Hoekschop die net de eerste een gevaarlijk moment opleverde toen de bal van Bruma van de doel werd gered. En in de rebound Lens uiteindelijk buitenspel stond om de 1-0 voor Nederland te voorkomen. Is er nu misschien wel een mogelijkheid. Er gaat Van Persie en die gaat er niet in. Miraculeus gaat hij er niet in. Er wordt geappeleerd voor Hens, Maar in ieder geval krijgt Nederland er een corner bij. Het is de derde in die openingsfase. Ja, voor Nederland zou het enigszins uh, interessant kunnen zijn als je wint. Alhoewel de Belgen hebben gewonnen en Uruguay uh, moeten we dan ook van afwachten wat er gebeurt voor die World Ranking -lijst. En dan ben je groepshoofd eventueel bij de loting op 6 december van latere zorg. Nu komt die corner, komt weer een corner, wordt vastgehouden. Wordt vastgehouden, Bruma. En uh, de bal is nog niet weg. Nederland probeert de rand van het 16 meter gebied er nog iets van te maken. Er is een uitverdediger oh. van Kadar. En dan moet Nederland oppassen, want nu zijn er opeens drie, vier Hongaren en slechts drie Nederlandse verdedigers. Een blind wordt eruit gelopen, ben ik bang. Nee, herstelt zich goed. Ja, Dujczak ja, was het die het uh, probeerde. Normaal gesproken vaak naar zijn linkerbeen. Nu moest hij naar zijn rechter. En uh, Blind weet natuurlijk ook wat de kracht is van Dujczak. Terwijl er wel een blessure is bij het Nederlands Helfen. Bij Strootman. Opgelopen in die situatie zojuist bij de hoekschop. Zijn schoen is ook uh, half uit. En Strootman lijkt daar behoorlijk wat last van te hebben. Terwijl we op uh, de monitor zien dat er inderdaad wel veel geduwd en getrokken werd bij die hoekschop. In een andere wedstrijd in dit stadion, niet zo heel lang geleden. Hier gebeurt het, he, met een nummer een, 8. Ja, werd er gewoon een op voet. bal op de stip gelegd. Deze scheidsrechter vindt dat er bij uh, Hoekschoppen veel mag qua duwen en trekken. Strootman is erbij gaan zitten en dat is uh, geen goed nieuws. Geen goed nieuws voor het Nederlands elftal. Hopen dat het meevalt. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ja, Farga bij het uh, uitverdedigen van die bal uh, die komt naar de rand van het 16 meter gebied. En komt met gestrekt been in op Strootman. Wij zien het direct denk ik, nog een keer in herhaling. Oh nee, dit is de, de buitenspelgoal van Lens die we nog een keer terug Maar ik heb het eerder teruggezien. Hij ging met gestrekt been in. En dat doet ongelooflijk veel pijn. Want je krijgt hem op je middenvoetsbeentje of aan de zijkant. Terwijl uh, inmiddels uh, Leroy Ver zich al uh, aan het opwarmen is. Dus laten we hopen voor Strootman dat het uh, nog niet nodig is dat hij eruit gaat. Kijk ik even naar de tribunes. Er is steeds verteld uh, dat het uh, totaal uitverkocht is. Degene die het verschil bij moet leggen, die, uh, <laughs> die is de pineut. Want uh, er zijn heel veel uh, lege plekken toch nog. Ik, ik denk zeker dat er nou, ongeveer 7000 mensen dan hiernaast naar Gerard Joling zijn gegaan in de Dome. Balbezit voor de Hongaren. Met aan de rechterkant een voorzet. Het is dus Hens, ja, dat uh, was overduidelijk. Hens van de Vaart zegt, ik hou de armen toch tegen het lichaam. Dat is niet het geval. Hij neemt het risico door uh, wijd met die armen in te komen dat er een bal tegenaan komt. Strootman, half opgelapt, maar nog zeker niet fit. Hinkend terug de grasmat op. Binnen de lijnen nu, dus weer 11 tegen 11. Het zal de komende minuten wel blijken of Strootman ook daadwerkelijk verder kan. Net verbijten. Bijten als, van de pijn en als ja. hij iets uh, kan, dan is dat het wel. Als er wel een gevaarlijk moment aanstaande is nu voor het Nederlands elftal. Omdat Jutschak achter de bal staat. En als hij één ding goed kan met die linker van hem is het vrije trappen nemen. Het kan ineens. Dat zal Vorm toch ook weten. Maar het kan ook voor het doel waar de koppers van de Hongaren dus nu mee zijn. In één keer. En Vorm had dat ook door. Gelukkig maar. Ja, Jutschak doet dat vaker. Vorm moet wel een hoekschop toestaan. Of is de bal achter nou? geweest? Ja, de assistent zegt de bal is al achter de lijn geweest op het moment dat Vorm de bal raakt. Opvallend. Wel even een schrikmoment toch. We kunnen het nu terugzien of die assistent gelijk heeft gehad. Nee, dit is nee, een hoekschop. Absoluut. Hier worden de Hongaren benadeeld. Geen hoekschop gegeven. En dus heeft Nederland de bal en kan het gaan bouwen aan een nieuwe aanval met achterin Ron Vlaar. Vlaar, Van der Vaart. Van der Vaart laat zich even terugvallen. En via Blind en Vlaar wordt er een driehoekje opgezet. De Jong biedt zich aan. Nederland weet dat het met snelheid en snelle combinaties een verdediging als deze uit elkaar kan spelen. En dat lukt bijvoorbeeld nu met een goede combinatie met Van Persie en Strootman. Slechte bal van Strootman die zomaar in de vrije ruimte... Robben had kunnen en moeten wegsturen. Maar het uitverdedigen van Hongarije is onzorgvuldig. Waardoor Nederland bij de eigen 16 meter de bal weer in bezit heeft. En via Bruma en, van en Vlaar wordt er weer vaart gemaakt. Van der Vaart nu als zeg maar aangespeeld. Als hij de bal is komen ophalen. Speelt hij hem terug naar Bruma. Bral gaat naar de rechterkant. Naar Janmaat. Lang op Robben. Robben wil hem in de voeten. Misverstand tussen die twee. Duimpje van Robben en de excuses van Janmaat. Zo zit dat daar weer goed. En het balbezit dus voor Hongarije. Via doelman Adam dan. Bogdan, doelman van Bolton Wanderers in de championship, inmiddels niet meer op het hoogste niveau in Engeland. En hij zal ver gaan trappen, gaat nemen, met zoeken. Nogmaals, de Hongaren moeten hier in ieder geval één punt pakken, maar dat zou ook wel eens tekort kunnen zijn om nog hoop te houden op de play-offs. Een overwinning, dat is waar de Hongaren voor moeten spelen, moeilijk genoeg. Maar dat maakt het in ieder geval wel een echte wedstrijd. Balbezit opnieuw voor Ron Vlaar. Vlaar, ter helft van het eigen 16 meter gebied. Blind. Blind heeft één mannetje voor zich. Niet dat hij zich daardoor laat verontrusten. Want komen laat zich terugvallen. Zoals alle Hongaren zich eigenlijk onmiddellijk laten terugvallen. Nu, sowieso richting de middenlijn. Waar het balbezit nu is voor Bruma. Bruma naar Vlaar. Stootman lijkt zich door de pijn heen te lopen. En gaat in ieder geval weer op dezelfde manier bewegen zoals hij het altijd doet. Dus daar heeft op dit moment niemand zich enig zorgen over te baarden. Dus goede bal van Lens richting Van Persie. Van Persie probeert erbij te komen. Maar uiteindelijk zit er een verdediger voor. Om te voorkomen dat Van Persie naar binnen kan snijden. Maar het is wel snelheid gemaakt. En met name in de lengteas. Het leuke van dit middenveld met Vlaar en Strootman. Strootman aan de rechterkant, Vlaar aan de linkerkant. En de Jong erachter is dat je met een kwartslag draaien. Van de punt naar achter naar de punt naar voren kan spelen. Omdat Strootman en De Jong dan het verdedigende werk op kunnen klaren. En op kunnen, kunnen doen zeg maar, van de vaart en achter van Persie speelt. Maar we spelen met één man echt in de verdediging met de punt naar achter op het middenveld. Balbezit nu voor Lens. Lens laat de bal van de knie afgeleiden. En het balbezit is voor de Hongaren. Ja en echt op de persconferentie de bondscoach Van Gaal dat hij dat ook dus van de tegenstander laat afhangen. Het zou tegen Turkije... Zomaar anders kunnen zijn. Hangt van het middenveld af. Maar het is voor in ieder geval Nigel de Jong fijn dat hij de kans krijgt om zich weer te laten zien. Overigens voor Van Persie in de punt van de aanval staat er ook wat op het spel. Natuurlijk vandaag ooit zal het gebeuren. Maar het liefst wat Van Persie betreft. Natuurlijk zo snel mogelijk nog twee doelpunten heeft hij nodig. Om op gelijke hoogte te komen met Patrick Kluivert. Om dan topscorer aller tijden te worden van het Nederlands elftal. Kluivert nu op 40 goals in 79 in het land. Van Persie heeft er 38. Als Nederland de aanval zoekt. En Van der Vaart vooral staat te vragen, maar tussendoor niet aangespeeld wordt. Dus wordt het lens lens aan de linkerkant. Van de Vaart was de bedoeling, maar doorzien, Nederland heeft de bal terug via Nijtsel de Jong. De Jong naar Van Persie, die veel beweegt en uit de spits komt. Nu de bal heel hard speelt naar Van der Vaart, die de bal aan kan nemen. Niet onder controle kan krijgen. Van Persie stoort dan goed door. En met name de Jong doet het dan ook, maar die raakt dan de bal kwijt. En dan moeten we oppassen, want dan heeft Nemen de bal, maar die neemt de bal wat slordig mee. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Kan hij beude aanspelen. Die geeft hem voor. En Nigel de Jong herstelt zijn foutje. En zo uh, heeft Hongarije in ieder geval een uh, corner uh, achter uh, de naam staan. Uh, nogmaals gezegd. Uh, we zitten nu bijna 14 minuten in de wedstrijd. Het is uh, van beide kanten open en leuk voetbal. En uh, ja, de Hongaren zijn wel gegroepeerd in de verdediging. Maar komen er heel snel uit. En Nederland moet ja. met die omschakeling daadwerkelijk rekening ja, houden. Je ziet nu toch een aantal momenten. Uh, het zijn er maar een paar van balverlies van uh, Oranje in de opbouw. En dan komen ze met 2-3. Lopende mensen. En dat is gevaarlijk genoeg. Nu Juchak vanaf de rechterkant met een indraaiende in hoekschop. Bij de eerste paal een glijpartij. Bij de tweede paal daarna bijna een kans. Nu kijken de Hongaren naar de scheidsrechter. Wil een strafschop. Het is Nemeth vooral die naar de Engelse arbiter kijkt. Martin Actensen leidt deze wedstrijd. Heeft hij een punt? Nemeth. Nou ja, er wordt net zoveel geduwd en getrokken als bij die vorige hoekschop. En het vasthouden dat mag dus kennelijk. Het is Lens die in dit geval goed wegkomt. Maar consequent is Atkinson wel. Want hij gaf een aantal minuten geleden bij de hoekschop van het Nederlands zelf ook geen strafschop in een soortgelijke situatie. Nogmaals, er stond hier een Zweedse scheidsrechter. Niet zo lang terug. Die voor een veel minder moment een bal wel op de stip legde. Maar iedere scheidsrechter boorde dit soort situaties nu eenmaal anders. hebben zit voor Nederland ter hoogte van de middencirkel. Terwijl wij nu een... Uh, wat zeg jij? Ja, straks maar koffie. Ja, maar koffie, graag, ja. Graag. En, dankjewel. ja Ze staat uh, met de grote ogen naar te kijken. En zegt dit is alleen maar thee. Uh, is het balbezit uh, voor Vlaar? Dat is uh, de meeste opmerkelijke opmerking van de laatste tijd. Uh, uh, uh, uh, Nigel de Jong in balbezit open naar de rechterkant van het veld. Uh, doet dat wat hard. Strootman uh, kan de bal onder controle krijgen. De bal komt dan bij Robben. Robben met de bal aan de voet drijft. En uh, de rechterkant van het veld verder is Janmaat. Jammaat met een goede voorzet. Ja, een uitstekende oh. voorzet. En een kopbal! Oh. gaat erin. Ja, ja. Nog één doelpunt. schijt van Persie van Patrick Kluivert. De keeper gaat niet vrij uit. Laat ik dat duidelijk aangeven. Jan Maaten die de bal goed voorgeeft. Die bal gaat tergend langzaam over het hoofd van de verdediger. Die denkt dat hij Van Persie onder controle houdt. Maar Van Persie knikt de bal in de uiterste hoek. Doeman Bok dan uh, is kansloos. Maar zou niet kansloos geweest moeten zijn. Alhoewel de bal geweldig geplaatst is. Mist hij de grote snelheid om eigenlijk de keeper te doen, uh, te doen grabbelen. Hier komt hij nog een keer. Nee, hij had hem gewoon moeten hebben, maar hij schiet een beetje van de paalbok dan. Hij staat te veel op de lijn, hij staat vast. Als hij er iets voor staat, dan schrikt hij niet van de paal en kan hij de bal makkelijk pakken. Hij is nu bang voor zijn schouder. Doelpunt voor Persie, zijn 39ste, nog één. En dan heeft hij Kluivert gegeven aan. Ja, hij ja, noemt de schouder van de doelman, maar het is ook de schouder van van Persie. Want hij raakt de bal niet eens echt lekker met het hoofd. Via de schouder, een rare curve aan de bal, maar wel een mooie goal daardoor. De bal gaat richting de kruising en de doelman moet hem dus laten gaan. 39. Dat is het aantal van Van Persie zijn 80ste in zijn tachtigste in het land. En assistent bondscoach Patrick Kluivert kijkt toe op de bank en weet dat zijn record er vroeg of laat aangaat. Maar het zou zomaar vanavond kunnen gaan gebeuren. Het is aanstaande en dat uh, zou een historisch moment kunnen zijn. Nu aan de andere kant weer een vrije trap voor de Hongaar op een meter. Of, uh, nou wat zal het zijn? 30. 25, 25, 30. Laten we er in gaan zitten. Als Vorm dus een uh, muur moet gaan neerzetten van 4-5 man. Want daar staat Juchak weer. Nu lijkt er geen twijfel over wat het plan is van uh, de oud-PSV'er. Want hij gaat simpelweg gewoon hard vuren op het doel van Vorm. Die dus moet opletten. In de 18e minuut van de wedstrijd na de 1-0 van Van Persie. Gelijk de kans voor de Hongaren om iets terug te doen. Balas Juchak deed het dus al vaak. Al twee keer tegen Oranje scoren. Wat kan hij nu? Daar... Komt het aanleggen? had uitstand slecht geschoten. En dus uh, kan de muur eenvoudig keren. Dat kan niet beter, hebben we in het verleden gezien. Bal voorgegeven, weggewerkt door Blind. Nederland kan gaan counteren. Slechte aanname, Strootman. Overname dan van de Hongaren. Bal die uh, voorkomt, maar wordt dan weggewerkt uiteindelijk door Vlaar. Overname door Robben. We weten, die kan uh, sinds een tijdje aardig koppen. Hij krijgt de bal uh, oh. aangespeeld van Strootman. Is iets te hard, kan er net niet bij komen. Balletje krijgt te weinig draaien. Kadar kan dan uh, uiteindelijk de bal over de zijlijn uh, spelen. Nederland is op jacht naar de tweede treffer. Terwijl we net wat informatie krijgen dat er blijkbaar rond de arena enorme files staan. Waardoor een heleboel mensen die graag naar de wedstrijd willen er nog niet naartoe kunnen. Omdat men gewoon de parkeergelegenheid niet kan vinden. U zit lekker in de radio. Neem er gezellig wat te knabbelen. En wij praten u verder door de wedstrijd. 18 minuten gespeeld. 1-0. is de voorsprong voor Nederland. maken van Persie. En het balbezit is 15 meter over de middenlijn voor Deli Blind. Blind zoekt. Zoekt naar binnen waar Strootman de bal wel wilde. Maar geen risico genomen. Terug naar De Jong. En de Jong op zijn beurt naar Bruma. Zo verplaatst Nederland weer het spel naar rechts naar Jan Maat. Jan Maat via de kaats van Van der Vaart terug naar Bruma. Opdracht lijkt duidelijk. Nederland moet het tempo hoog houden. Het baltempo. En dat lukt vrij aardig in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Als we nu alweer aan de linkerkant zijn met Blind. Blind die uh, Strootman aanspeelt. Kort te combineren. Robbe heeft zich nu ook aan de linkerkant gemeld. Dat betekent dat Lens ook van positie is gewisseld. En nu helemaal rechts staat als Robbe de bal teruggeeft aan de Jong. De Jong kijkt om zich heen. Ook weer geduldig terug naar Bruma. Zo houdt Nederland nu lang achter elkaar balbezit. Vindt het keer op keer wel de vrije man en ziet dat er heel goed uit nu met Strootman. En ruimte bij Blind voor een voorzet nu. Vanaf de linkerkant Blind, bal aangeraakt, hoekschop. Goed geduldig rondgespeeld met die voorzet van Blind als eindstation. En dat levert Nederland nu dus opnieuw een corner op. Nederland speelt geconcentreerd met wat van die momentjes waarin je ontzettend oplettend moet zijn. Op het moment dat er op een verkeerde plek, met name rond de middencirkel, balverlies wordt geleden. Maar Nederland speelt in ieder geval in balbezit prima en geconcentreerd voetbal. Bij de corner die nu van de linkerkant komt. En de uh, corner die wegdraait van het doel. Een uh, paar spelers glijden uit. glijden toch wel weer behoorlijk wat spelers uit. Jammaat gaat uithalen voor een geweldig zietend schot. Een schot dat uh, een meter of drie, vier naast het doel gaat van doelman Bogdan. Maar het was in ieder geval een uitstekende poging van, uh, van Jammaat. De doeltrap direct uh, voor uh, Bogdan. 20 minuten bijna gespeeld. Mensen vermaken zich tot nu toe in de Amsterdam Arena. Met dat doelpunt dus van Van Persing. Maar met name ook met het geconcentreerde spel van het Nederlands Zelftal. bal wordt getrapt door Bogdan. Komt op de helft van het Nederlands Elftal. Ja, ik zie inmiddels iedereen nu met koffie, Jack. Ik weet niet. Uh... Ja, ik denk dat ik koffie verkeerd heb besteld dan. <laughs> ik weet niet waar dat meisje naartoe is om die koffie te halen. Maar misschien staat ze ook in de file. Als het is voor de Hongaren. Aan de rechterkant Hongaar-Oost die zo goed begonnen aan deze kwalificatie reeks met drie zegens in de eerste vier wedstrijden. Maar de laatste wedstrijden is het dus wat misgegaan met als dieptepunt een 3-0 nederlaag bij de Roemenen. Vandaar de problemen nu zeker op achterstand. Een nederlaag is dodelijk voor Hongarije normaal gesproken. Nederland gaat rustig verder, heeft daar natuurlijk maling aan met Jan Maat aan de rechterkant. Wil combineren met Robber Robber. opgejaagd op een reglementaire manier. Goed gedaan door de nummer vier van Hongarije. Damas Kadar, ex Rode JC dus. gooi voor Oranje is inmiddels genomen. En het balbezit voor Bruma en Vlaar achterin. Terwijl Jack nu dan eindelijk de lang verwachte koffie in ontvangst neemt. Met de koffie. Ja, het balbezit in ieder geval voor het Nederlands zelf uh, aan de, de linkerkant. Maar nu centraal uh, bij uh, Bruma. Bruma met uh, het balbezit en dan uh, uiteindelijk Nigel de Jong. Nigel de Jong deed hij blind. Blind. is een, nee, Geen goede bal wordt uh, in ieder geval ten dele doorzien door Varga. Hij doorziet het wel, maar hij kan er dan uh, in ieder geval geen balbezit voor de Hongaren aan overhouden. En dan is balbezit uh, voor Van der Vaart. Die laat de bal meteen weer vallen richting blind. Blind uh, richting Van der Vaart. Van der Vaart nu helemaal aan de linkerkant. Bal richting uh, de Jong. De Jong dan uh, naar uh, Strootman. Strootman, de Jong gaat weer naar Strootman. Maar ze lopen inmiddels toch wel een beetje tussen de linies door. Want de Hongaren staan er wel, maar zijn vrij statisch. Dus als je die bal er snel tussendoor speelt, we hebben het dan een paar keer gezien, ontstaan er ruimtes. Nu bijvoorbeeld bij Van Persie, die zich heeft laten zakken. Zoals hij bij United ook zo vaak doet. Dan moet iemand anders de punt induiken. Dat is in dit geval Van de Vaart. Robben ziet goed dat Van Persie ruimte krijgt binnen door. Bal klaarleggen. Dat lukt niet. Daar is Strootman met een uithaal. Schot geblokt. Ja, het leek mis te gaan. Maar daarna toch nog de bal voor de voeten via Van de Vaart van Strootman. Maar uh, dat schot komt dus niet uiteindelijk bij de doelman of bij het doel van de Hongaren terecht. Maar de druk die Nederland nu zet op de helft van Hongarije, dat is uh, veelbelovend. Want uh, op dit moment, deze fase in de wedstrijd, nu al een minuut of vijf, wordt eigenlijk na de goal van Van Persie Hongarije kapot gespeeld. Krijgt geen lucht, wordt bij de strot gepakt. Nederland wil snel op jacht en op zoek naar die 2-0. En het lijkt ook uh, aanstaande met Janmaat. Weer zo'n voorzet richting uh, Lens dit keer, bal er overheen. Achterin dan helemaal linksback blind. In het strafschroepgebied van de Hongaren. Die denkt aan een hoekschop maar die krijgt hij niet. En dus kan hij nu teruglopen. En zal Hongarije even wat tijd nemen om naar adem te happen. Want Nederland zit er echt bovenop. Het team van de Hongaren is eigenlijk een beetje neergezet door Erwin Koeman. Die daar een tijd bondscoach is geweest. De Javari was zijn assistent. En die heeft een beetje voortgebeduurd op, op datgene wat Koeman heeft gedaan. En het is sinds lange tijd dat Hongarije tot aan zeg maar de laatste kwalificatiewedstrijd, uitzicht heeft om plaats, uh, om plaats te bewerkstelligen bij het WK. Maar het zal heel moeilijk worden. De Roemenen en de Turken staan één punt achter. Als Hongarije hier verliest, dan zal ongetwijfeld één van de twee, of wellicht beide ploegen, er overheen gaan. En dan is men afhankelijk van datgene wat er bijvoorbeeld dinsdag gebeurt. Waarbij uh, Turkije dan Nederland ontmoet onder meer. Balbezit nu voor Lens. Lens met snelheid. En uh, Van de Vaart. Uh, lens, Lens, Lens, Lens, Lens, Lens, Lens. En... Oh! oh, oh, oh, oh. Ongelooflijk. Hij uh, schiet hem van 11 uh, meter uh, over het doel. Hij drijft uh, zo lang door dat hij uiteindelijk ook zijn... Uh, ja... Zijn, zijn, zijn afstand mist tot aan het doel. Hij is er eigenlijk al voorbij gelopen. Ja. En wil dan in een hoek van 90 graden de bal erin schieten. Maar als je eenmaal voorbij het doel bent, dan is het uh, vrij lastig. Hij knalt hem... Uh, Huizen hoog over, balbezit voor de Hongaren. Ja, Veel uh, spreken over die uh, positie van Lens als linksbuiten. Maar we spraken laatste uh, dik advocaat die toch het Russische voetbal nog altijd intensief volgt en die zei ook, die ziet echt alles dat Lens uh, bij Dynamo Kiev ook gewoon linksbuiten speelt en dat iedere wedstrijd uitstekend doet. Dus wat dat betreft uh, is het voor Lens inmiddels een vrij normale situatie om aan die kant te staan. Als Nederland balbezit alweer heeft, achterin met Bruma. Bruma heeft Vlaar bij zich. Er staan een meter of 15 uit elkaar. Vlaar nu aangespeeld. En daar is dan aan de linkerkant weer blind. Die hoog op het veld staat zoals dat heet. Toch al uh, weer halverwege de helft van de Hongaren. Nu balverlies van Nederland. Maar snel terug. En dan snel de andere kant weer gezocht via Bruma op de veldhelft van de Hongaren. Nog altijd de bal. Als Bruma wel wordt opgejaagd door uh, Bode Die aanvallende middenvelder. Maar daar raakt Bruma niet van in de war. En zo speelt Nederland weer de bal rond met geduld. Met beleid. Als de jongen hem nu eens komen ophalen op de as van het veld. En Bruma weer gaat zoeken. Nederland neemt af en toe wel risico's, zoals hier. Hard ingespeeld door Bruma. Goed op Van de Vaart. En dan de volgende man zoeken met Van Persie. Dit ziet er weer goed uit. Van de Vaart doorgelopen in het midden. Wat paniek omdat de doelman van de Hongaar eruit komt. Maar die mist de bal. Bal voor nu. En daar komt hij dan met Strootman. En 2-0. 2-0, Strootman. Uitstekende aanval van het Nederlands elftal. Bal goed voorgekruiven van de linkerkant van het veld. En door Strootman, zoals dat zo mooi heet, tegenbraad ingekopt. Waardoor er voor de keeper in dit geval helemaal niets te halen was. Stelkman die een aantal minuten geleden gepresseerd leek te raken aan zijn voet. Heeft zich daar doorheen geknokt. Het pijn schijnt te voorbij zijn, zijn geweest. En hij scoort nu de tweede treffer voor Ranje. Waardoor deze wedstrijd eigenlijk na een minuut of 25 al een formaliteit wordt. Omdat Nederland gewoon goed speelt. En dit Hongarije inmiddels heeft aangevoeld dat er niets te halen valt. Strootman scoort Nederland op een hele makkelijke 2-0 voorsprong. Ja, die hele lange aanval die eraan vooraf gaat, dat is ook tekenend voor het spel van Oranje op dit moment. Het is het lang rondspelen van de bal achterin totdat er een moment komt van inspelen. En dat moment van inspelen zorgt dan direct voor paniek en de linie daarachter. Want die doelman die komt er wel uit op het moment dat Van de Vaart in de buurt is. En die paniek zorgt dus uiteindelijk voor drie, vier vrije mensen voor het doel met Strootman die het afmaakt. Nee, de Hongaren mochten ze illusies hebben gehad dat er hier iets te halen viel. Dat is nu allemaal in rook opgegaan. Ze moeten nu alleen maar hopen dat het niet gaat aflopen zoals de laatste jaren met een grote nederlaag. Al zijn ze nu wel in staat om voor het doel te komen waar Vlaar moet verdedigen bij de eerste paal. Een nieuwe voorzet vanaf de rechterkant. Over het heen, ook Jutzak achterin niet bereikt. En dan kan Nederland misschien snel counter als het zoekt naar Robben. enige speler in de punt nu, maar Robben wordt afgeschermd door de Hongaarse verdedigers. En dan Jutsak door de benen van Jan Maat. Ja, Jutsak erlangs nu met een voorzet. Ja, die voorzet is dan zwak. Achter het doel gegeven. Jan Maat even gezien door Ballas Jutsak. Maar het vervolg is dan matig. Als dit soort situaties om zeep worden geholpen door de Hongaren. Dan hoeft de Nederland zich geen zorgen te maken. Zeker niet nu die 2-0 stand dus hier op het groot scorebord staat in de Amsterdam Arena. Tegenwoordig speelt Dutschak voor Dynamo Moskou. Zijn hem een beetje uit het oog verloren. Was natuurlijk een speler die heel veel ploegen pijn heeft gedaan in de Nederlandse competitie. Zeer nuttig is geweest voor PSV. Zelfs een heel fantastisch seizoen heeft doorgemaakt. En nu eigenlijk een beetje aan het wegzak.